Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt dat het verkeer vanavond opnieuw veel last kan hebben van sneeuw. Lokaal kan in korte tijd flink veel sneeuw vallen waardoor de wegen snel spiegelglad kunnen worden. De buien kunnen gepaard gaan met windstoten, waardoor de situatie nog gevaarlijker wordt. Het KNMI raadt automobilisten aan de weerberichten en waarschuwingen goed te volgen. Afgelopen nacht trokken ook sneeuwbuien over het land. Er viel zo'n 5 tot 8 centimeter sneeuw. Het KLPD zegt dat er meer ongelukken zijn gebeurd dan normaal in het weekend. Het was net zo druk als op een doordeweekse dag. Ernstige ongelukken zijn er niet gebeurd. De gemeente Luik heeft een oproep gedaan om huizen ter beschikking te stellen aan de mensen die door de explosie van deze week dakloos zijn geraakt. Zo'n 500 mensen hebben onderdak nodig. Ze woonden in de buurt van het appartementengebouw dat woensdag instortte. De meesten hebben tijdelijke opvang nodig. De bewoners van drie gebouwen direct naast het ingestorte pand zijn hun huis wel definitief kwijt. De autoriteiten hebben besloten dat de gebouwen moeten worden afgebroken omdat ze instabiel zijn.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 de kleine man. Roel van Velsen met diep. Ja, goedenavond dames en heren. Welkom bij Entertainment for You. Vandaag zaterdag 30 januari 2010 alweer. Januari zit er alweer op, het gaat die tijd toch harder. Het gaat echt snel hè. Ja, we zijn nog even in afwachting van onze grote vriend Roy. Hij is onderweg, had wat vertraging. Maar zometeen zal hij live hier uh, aanschuiven bij ja. ons voor deze gezellige uitzending. Leuk dat jullie hebben afgestemd op onze zender. Vandaag een druk programma weer. Wij krijgen straks uh, Willem Bach live in de uitzending. Ja. Robert Grijsbach live in de uitzending. En dat is het eerste uur. En dan de rest verklappen we pas. Uh, zodra het tweede ja. uur gaat beginnen. Dat lijkt me een heel goed idee. Hoe is jouw week geweest, Roy uh, Rudy. Rudy, Rudy Dank sorry. je Maakt niet uit. Nou, het was een... Uh, ja, een lekkere rustig weekie. Lekker relaxen Ja, ik heb wel een paar toetsen gehad op school. Altijd belangrijk, hè? Toetsen. Altijd leren. Ja. Maar uh, ja, en gisteren natuurlijk weer ja. sneeuw Ik ben het eigenlijk een beetje zat aan het worden. Nou, ik vond het Jij wel... niet? Nee, ja, het, het is gezellig. Uh, het, het heeft wat. En uh, de straten zijn gewoon goed begaanbaar. Dus uh, ja, ik dat, zie er ja. nu niet zoveel problemen in. Oké. Okay. Nou, okay. ik verlang in ieder geval naar de zomer. Ja, ja dat ook. Ja, de 30 uh. graden, dat zie ik graag, uh, zie ik graag gebeuren. En luisteraars, uh, willen jullie er gezellig met ons meedoen? Dat kan natuurlijk. Jullie kunnen altijd even bellen naar de studio. En dan ga ik even vragen aan Rudy. Wat is het telefoonnummer? Uh, 023-573-303-93. Uh, ik zeg herhaal ja, nog een keer. Ik zeg ook herhaal. 023 573 0393. Ah, Oké. Okay. En natuurlijk uh, zijn we ook uh, online uh, op onze huispagina www.entertainmentforyou.tk En we gaan nog even door met lekkere muziek. Tuurlijk. Zometeen gaan we natuurlijk bellen met Willem Bart. Maar nu eerst een plaatje van Bluf. Dit is Wat zou je doen hier op ZFM. Wat zou je doen?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 Zegt het zelf wel, hè? Wat zou je doen? Bluff. Ja, en ik uh, ben er, hè? Hé, hey Roy. Goedemiddag, hè? Ja, goedemiddag, Rudy. Hoe gaat het met ja, je? Ja, ietsje vertraagd. Ja, goed met jou? Ja, gaat uh, perfect, Ja, door. Het uh, was een uh, flink weekje in entertainmentland. Ja, langzamerhand uh, kwam de finale aan van uh, Popstars 2009-10, hè? Ja, en de winnaar zullen we hem al bekendmaken. <laughs> ik, ik, bekend. ik denk dat iedereen hem al kent hoor. Ja, het is Wesley geworden. Ja, Wesley komt uit Leiden. En, oh. um, is dat zo? Ja, Wesley komt uit Leiden. Dus best wel uh, niet zo ver hier vandaan. Nou, dus. wie weet. En, um, ja, en Wesley, ja, de winnaar van Popstars 2009. En, uh, ja, ik had uh, alleen uh, gisteren toen ik naar die show uh, zat te kijken, was een. Uh, is altijd wel leuk om een finale van zo'n show te zien. En ook heel spannend, want ik was gewoon echt uh, voor uh, Wesley. En um, ja, toen ik, toen ik dat. Ik had echt het gevoel toen ik naar die shows zat te kijken: van nou, Wesley gaat winnen. Want die was gewoon. Helemaal de beste gewoon. Hij was, uh, ja, was gewoon helemaal goed. En, en die meisjes, die uh, Kim en die. Weet um, ze nou niet, Rachel, maar. Uh, uh, Christel. Christel, die, uh, ja, die was gewoon. Uh, ja, ja. Die, die klonken niet goed maar dan nou moet ik ook zeggen dat is mijn misschien wel kritisch... Uh, over SBS meteen want um, als ik daar afgelopen weken naar de pops kijk, kijken dan um, zit er geen er zit alleen maar humor over seks in bijvoorbeeld nou dat is echt zo Gerard Joling en Nens alleen maar dubbelzinnig wat we verwachten met Patricia Pai? He? ja ook dat nog ja. ook dat nog en um, bijvoorbeeld had ze toen een, een kort shirtje aan en, en Gerard Joling ging daar steeds opmerkingen over maken totdat het bijna eigenlijk de ja, ja. borstjes eruit vielen. Ja. En uh, de hele tijd die show... van uh, bam, bam, bam... ging het daar de hele tijd over. En dat is irritant. En gisteren was dat natuurlijk... ja, de, de geluidskwaliteit van popstars... als je daar goed naar luistert... Was dat niet goed? Dan is dat niet goed. Als je het verschil tussen x vector en popstar doet... vind ik uh, qua show-element x vector het beste. En uh, ja, die heb ja. dus ook... de beeld- en geluid-afwoord uh, gewonnen, hè... bij x vector Dus dat is ook wel weer leuk... met de tv kantine samen. Dus uh, ja... Ik begrijp het allemaal wel hoor. Waarom hun dan niet de vakprijs hebben gewonnen. Om ja. het zo maar te zeggen. Ja, en waarom is Pascal zo stil geweest? Hij is eventjes in de computer gedoken en hij heeft een nummer van Wesley kunnen traceren. Dus misschien is het leuk dat ja. we het er toch over hebben om hem mee te gaan draaien. Te draaien. Ja, lijkt me een goed idee. Het nummer heet You Rise Me Up. When I Am Down.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 Let me see. Sí. Plaat. Ik had alleen gehoopt dat, een dat ze een uh, Nederlands nummer voor hem zouden maken, want ik denk dat dat veel beter zou liggen. Daar ben ik het mee eens. Een uh, ja. mooie, mooie Nederlandse ballad of gewoon uh, lekker uptempo, uh, een beetje ala Jeroen van den Boom. Ik denk dat dat wel uh, veel beter bij hem past. Goed, wij gaan naar de eerste uh, gast van vanavond in de uitzending. Ik zeg goedenavond, Willem Bacht. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Gezellig dat je even tijd hebt gevonden om uh, bij ons in de uitzending uh, te zijn. Hoe gaat ja, het met je? Goed, ja. Goed. Ja, gaat erg goed, ja. ja. Je hebt een uh, heftig weekje achter de rug. Ja, heel erg druk geweest, ja. We hebben er uh, voorbereidingen gehad voor, uh, voor de show afgelopen zondag. Mm -hmm. uh, ja Optredens gaan gelukkig heel erg goed. Uh, druk bezig met het nieuwe album, natuurlijk de promo van de single. Dus uh, ja, heel erg druk. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, ik doelde eigenlijk ook al een beetje op je concert. Vorige week heb je een concert gehouden. Mm -hmm. Vertel even waar en uh, hoe groot Het, en, uh, het was, het was in, in, in Rukven, ja, concert. Ik wil daar niet echt een naam concert aan plakken. Er wordt vaak wel een concert uh, van gemaakt. het komt ook eigenlijk op hetzelfde neer. Want je speelt met band live. Het komt op hetzelfde neer. Alleen mm -hmm. ik vind eigenlijk persoonlijk een concert dat doe je uh, in Ahoy of in een groot stadion. Zover zijn we nog niet. Uh, dit was in een grote uh, uh, sporthal was het. Uh, er was plek voor 1100 mensen. En uh, ja, het was, ook, uh, het was ook lekker vol. Dus het, uh, ja, het was in, het was in Rukven. Oké, okay. uh, ja, zeer tevreden. Ja. Maar een volle sporthal. Nou, ik denk dan dat je, uh, dan ben je toch aardig op de goede weg? Ja, ik ben er natuurlijk wat trots op. Ja. Dat kan ik het... Dat is niet uh... En deze week veel promo, dus veel uh, bij de Free en uh, en alle andere winkels uh, handtekeningen uitdelen? Volgende week. Ja, dat gaat vanaf volgende week. De Instore, zeg maar. En natuurlijk ja, veel radio deze week, hè. En hier en daar wat kleine tv'tjes. Dus we gaan de goede kant op. Oké, vanavond ook druk of? Uh... Ja, natuurlijk. Vanavond gewoon druk, ja. Vanavond weer optreden. Ja. Hey, ik wil even klein beetje, een beetje beetje uh, uh, in je geschiedenis duiken, als je dat goed vindt. Ja. Want ik, uh, ik ben uh, ik ben een beetje gaan onderzoeken wie Willem Barth is. En uh, ik zie uh, ik kom in jouw biografie een hele bekende naam tegen, John Spencer. Ja. Hij is van Broekoverstad, ja. Ja. Misschien kun je even vertellen wat, wat jouw verband met hem is, hoe dat is ontstaan. Ja, dan, dan, dan is het eigenlijk als, als kind zijn de, uh, stond ik te koren in de studio. En uh, ja, de originele zanger, wie liet je zou zingen, die daar kwam niet op daar. Ik weet niet precies waarom of hoe of wat. Maar uh, toen heb ik gevraagd van zal ik het, zal ik het eens proberen te zingen? En zo don is het eigenlijk een balletje te vallen. Oké, okay, je bent een beetje slecht te verstaan. Ik weet niet of je. Even ik kijken of op... slechte verbinding hier. Ja, ja, ja nu doet dit het wel, dit is een stuk beter. Okay, ja. beter. Ja. ja, dus eigenlijk uh, in de studio stond ik te koren. Ja, en uh, de zanger die het liedje zou zingen, die, die, die, die kwam niet opdagen. Of uh, ik weet ook niet precies waarom. Uh, hij was er in ieder geval, was hij er niet. En toen heb ik voor, voorgesteld om, om, om, om het liedje zelf te zingen. Dus ik heb het ja, toen die middag uh, gekoord en ook ingezongen. Oké. Okay. En zodoende is het balletje eigenlijk gaan rollen. Toen, uh, toen ben je aan de gang gegaan met je eigen, eigen werk? Ja, dat, dat ze vonden dat best leuk. En uh, ja. Het, en natuurlijk had ik er ontzettend veel zin in. Ja. En uh, ja, van het een van het ander. En hey, dat nummer heet Wachten op jou'. Dat klopt, ja, Wachten op jou. Dat was niet dat liedje. Dat was niet dat liedje? Nee, dat was niet dat liedje, nee. Uh, Oké. Okay. Maar Henk van Broekhoven heeft wel geschreven Wachten op jou. dat klopt, ja. Ja, want dat is jouw eerste uh, top 100 single geweest, hè? Ja, ja, dat klopt, ja. ja die hebben het, heb het eigenlijk best goed gedaan, Wachten op jou. Ja. Ik heb het, het nu nog in mijn repertoire, dus het, ja, het leuk liedje. Ja. En, uh, en je nieuwe single? Bella Bella Signorina. Ja, bela, Bella Bella Signorina. Ik heb hem vanmiddag een paar keer achter elkaar geluisterd. Het is dus een lekkere meezing, meezingen. blijft lekker hangen. Ja, wat ik goed ontvangen en, en heel veel leuke reacties erop. Ja. We hebben er ook, ook heel veel tijd in gestopt met, om het te arrangeren met heel veel uh, live-instrumenten. En uh, ik vind dat hoor je toch altijd wel weer terug. Ja. Ja, Op dat het eindresultaat. Ja, het, dan leeft het net iets meer. Dan dus het, ze uh, heeft het meer body, zeg ik altijd maar. Ja, dat klopt. We ja. ja. tegenwoordig alles uit alles, computers en doosjes. Maar uh, ik vind het, ik vind de echt gitaar, die moet gewoon echt live gespeeld worden. Geppen ja. die moeten gewoon live zijn. Een saxofoon moet gewoon live zijn. Ja, precies. En, uh, ...dan hoor je dat toch terug. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Hey, uh, even hoe even de andere toe, Jouw uh, jou ulti ultieme droom... ...kwam ik tegen op internet... ...ik moest wel even lachen. Dus ja. ik, Grappig, hè? Misschien kun je even vertellen aan de luisteraars... ...wat nou jouw ultieme droom is. Dat is uh, in een rode Ferrari... Uh, ...over de A2 met Tamara Anderson. Over de A2 met Pamela <laughs> Anderson. En hoe ga je die droom bewerkstelligen? <laughs> nou, het is, het is eigenlijk weer een grapje. Als Joggie keek van de be-watch. En uh, natuurlijk zat daar Pamela Anders in en dat, dat was ja. toch wel eigenlijk de, ja, de seksbom, zeg maar, ja. Oké. Okay. Nou, ik, ik kan je uh, in ieder geval, uh, we kunnen de Ferrari voor je regelen. Ja. Dus uh, dat, dat is één. En uh, dan ben deze doen we gewoon even een oproep aan alle Pamela Anderson Lookalikes. Neem even contact op uh, met uh, www.cfmz.nl Minimal Cup -day. En uh, dan uh, doen wij dat gewoon voor jou opzetten. En uh, als dat helemaal rond is, dan uh, nemen we contact met je op. En dan uh, kun je het... Uh... Het, hoeft, het hoeft niet per se een Ferrari te zijn. Het mag ook wel een eend een zijn, al vanaf een kever. Een nee. ik, ik, ik, van ik kan voor jou een echte Ferrari regelen. En dat Er is niet zo eens zoveel moeite voor te doen. Oh, Oké. Okay. Dus, ja, dat uh, mooi zijn. Dat, gaan, wij gaan gewoon proberen gaan als CFM Zandvoort Om jouw droom werkelijkheid te laten worden Oké, okay, nou super <laughs> Oké, okay. hey, uh, gezellig om even met je te babbelen We ja. houden je in de gaten in, uh, in Met alle dingen die je in de toekomst gaat doen En ja, uh, ja. hou ons ook een beetje op de hoogte Dat vinden we ook altijd wel leuk Dat ja. doen we En uiteraard gaan we jouw single even draaien En misschien kun je super. hem zelf even aankondigen Hier is mijn nieuwe single Bella Bella Siorina. Oké, okay, dankjewel Fijne avond Hoi Bello Was op zoek naar de verleiding van de liefde. Hoorde giep naar de spelen, een romantisch liedje. Ik liep naar binnen bij die par en zag haar dansen. Ze greep me vast en zij Kom dansen dans een keer met mij. En we gleden zo naar links. Zij bella bella signorina met haar mooie glimlach. Ik zou jou eens proberen, die dansje goed te leren. Oh, maar bella bella signorina stond in eens te blozen. Toen ik zei: hey mooie meid, ik heb de hele nacht de tijd. En we de zo naar links. Eén stapje weer naar rechts. Hello, hello. We draaien niet de dronk. Die ik het nooit meer zal vergeten. Dat ik voor haar zou vallen, kon ik ook niet weten. En met mijn armen in de lucht riep ik om oh mama. Ze keek me aan, het was gedaan, ik liet me gaan. En we gleden zo naar links. Geen ja, ja, ja. deed een stapje weer naar rechts. Ja, ja, ja. We draaiden de rond. En toen keek Bella Bella Signorina heel diep in mijn ogen. Ik ben de wat verlegen van. Zij vond mij een knappe man. En ik zei hem: lieve schat, ik ben echt geen Casanova. Maar van jou wil ik wel meer. We doen de dansje nog een keer. En we kleden zo naar links. Ik stap je weer naar rechts. We draaien in een ja.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 Geluk, mijn hart verlaat Maar telkens voor het echte laat Zo van de diepte naar de top. Je laat mijn hart slag rennen, Je draait mijn wereld op zijn kop. Het leven was ruim. Maar in blik van jou kleurt het hemelsblauw. Oh, er is geen But que me man. Geef me jezelf, je ziel, je hart, je bent de enige. Als je in mijn ogen kijkt, weet ik dat jij de liefde in mij ziet. Als je handen mij aan bestaat er geen verdriet. Het idee dat je van me houdt, is meer baard. Iet je wel dat niemand mijn Leven zo zinvol maakt. Niemand. Met tot in een diepste. Raakt. Geef aan mijn hart om vraag Geef me jezelf, je ziel, je hart Je bent de ene Dit is nog steeds CFM Zandvoort, het lekkerste station al twintig jaar van uw regio. En uh, ja, we hadden net in de uitzending, Willem Bart. En ja, zijn, leuke kerel. Ja, we zijn op zoek naar de lookalike van uh, Pamela Anderson. Dus uh, zit jij nou op de bank en je hebt grote borsten die je bent blond en heel mooi. Meld je na via www.cfmsandvoort.nl. En dan wie weet, uh, ja, sta jij binnenkort wel voor de studio met een mooie Ferrari en Willem Bart. En uh, rijden jullie wel over de a 2 ja, dat gaan we gewoon eventjes regelen. We hebben al een grote mailing uitgedaan. Alle Pamela Enigsen, likes meld je bij ons. En dan uh, gaan wij zorgen dat we de beste tussenuit pikken. En uh, die gaat dan samen met Willem Bacht eventjes een rondje rijden. Hé hey, uh, Rudy, ja. uh, weet jij nog wie uh, Popstars 2008 heeft gewonnen? Ja, dat weet ik toevallig. Dat is uh, volgens mij de band Red, hè? Ja, nou uh, we krijgen net het persbericht binnen dat hun uit elkaar zijn. Oh, wat erg. Een jaar na de winnen van Popstars 2008... 2008-2009 eigenlijk, hè. Um, ja, zijn ze uit elkaar. Ze zijn gisteren geen eens uitgenodigd... voor de grote finale van Popstars 2019. Heb, uh, welke nummers hebben ze eigenlijk allemaal uitgebracht? Weet um, je dat? <laughs> nee, zo nee, onbekend. Nee, maar ik. het gaat zo. Ze zijn ermee gestopt. Gisteren was dus de druppel dat ze niet uit werden genodigd. en uh, Ze stonden onder contract bij SBSS. En um, ja toch weer, dat is steeds bij Popstars, want Henry heeft dat ook meegemaakt, ja. toch weer um, ja, het verhaal van slechte begeleiding, slechte promotie, geen leuke hitjes. Uh, ja, gewoon niet. Ik hoop dat het bij Wesley anders loopt. Want Henk Smit zei gisteren wel op, uh, op televisie van dit uh, gaat de nummer 1 hit worden. Ik hoop het van harte. Ja. Maar het ligt dan maar... wel aan SBSS hoe zij met hun mensen omgaan. Ja, Maar ik vind Wesley tien keer beter dan de band Redder. Ja, maar Brandy is wel heel erg, uh, heel erg leuk hoor. Misschien moet ik. die dan solo gaan. Ja, maar in ieder geval, De jongen gaat solo, dat is al wel bekend. Okay. En hoe het verder afloopt, dat horen we allemaal we zullen wel zien. in de toekomst. Ja, hartstikke dus... mooi. Gaan we door met een plaatje? Dat, dat denk ik wel. Zometeen gaan we in ieder geval ook nog eventjes contact met Rob Grijsbach. En oh. we hebben ook nog in shownieuws hebben we een nieuwtje over Johan Flemings En hij komt het persoonlijk vertellen. Alright, okay. Als hij tijd heeft, want hij had het erg druk, zei hij. Ja, want hij is druk met zijn tv-zender, hè? Ja, en... hij, was kabel, hij was een kabel aan het ingraven, zodat hij <laughs> live op televisie kon uitzenden. Ja, dus we gaan het uh, allemaal uh, meemaken op www.onlinetv-kijken.nl. Www en uh, ja, dat gaat ook leuk worden, maar blijf eerst lekker even naar ons luisteren. Ik had het moeten dus zien... Aan die blik in je ogen Ik had het kunnen horen Aan je stem Ik had het moeten voelen Aan de spanning tussen ons Het dat ik jou nog steeds Niet ken Men zegt dat alles overgaat En dat de pijn wel wen Och, ben ik altijd bang geweest? voor dit moment? op mij gericht Ik had het moeten zien aan jouw gezicht Ik Had het moeten luisteren naar de mensen om mij. heen Want zei je het niet meteen Men zegt dat alles overgaat en dat de pijn wel wendt Socht ben ik altijd te bang geweest voor deze iedere. is zo'n heerlijke traantrekker hier op CFM Zandvoort. Al twintig jaar gezellige muziek op uw radio. De Engeltjes die beginnen hun, uh, hun kussens uit uh, te kloppen, want het begint eens sneeuwen buiten. Het is alweer zo. Word je er niet moe van? Nee, niet. Let it snow, let it snow, ja. let it snow. Misschien kunnen we die nog even gaan draaien. Zo meteen. Dames en heren, ja, we hebben het al over gehad. We hebben niemand minder dan Rob Grijsbach in de uitzending. Ja, van 20 jaar, of 10, toen hij 14 jaar was, heeft hij een switch gemaakt van, van Hardrock-fanaat naar Koos Albers. Hier is Rob Grijsbach. Goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. goedenavond. goedenavond. Toch, toch, het ja, het denk. is nog net middag. Ja. Maar goedemiddag dan. Kwart voor zes. Hey Rob, inderdaad, ja. mijn collega die had het er al even over. Ik ga ik het ook even zitten bekijken. Jij ja. bent wel op een hele aparte manier begonnen met zingen. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. ja. Misschien kun je het eventjes aan onze luisteraars vertellen hoe het in nou, elkaar zit. Nou, het in elkaar ja, Het klinkt heel gek, maar eigenlijk is het heel simpel. Ik, uh, ik, ik was vroeger, ja, dan ben ik thuis opgegroeid met, uh, ja, met muziek van Koos Albers en zo. En dat was allemaal mooi. Maar dan ga je naar de basisschool. En uh, ja, toen de tijd, een jaren 80 op de basisschool, dan moest je niet met Koos Albers aan komen, Want dan was het Bon Jovi en Metallica en Aaron uh, Maiden. Mm -hmm. uh -huh. Dus ja, daar ben ik toen maar meegegaan. En ik ging er ook van houden van die muziek. Maar ja, op een gegeven moment dan word je toch weer ouder. En dan ga je toch een beetje terug naar die, naar die muziek waar je vroeger mee opgegroeid bent. Dus ik kwam ik weer bij Koos Albers uit. En de ene of andere dag koos ik ervoor om toch maar weer... Uh, voor Koos Albers te gaan, een plek van Metallica en zo. En uh, ja, zo ben ik het ook een beetje gaan nadoen. En uh, op de backshows en alles. Ja, zo zei ik uh, een beetje begonnen. En, uh, ja, de overstap van Hardwork naar Koos. <laughs> ja, maar... ja, het is toch. Uh... Het is wel een leuk begin van je, van je biografie, vond ik zelf. Ja, ja, wel zeker. Ja, vond ik ook wel eens. ik zelf ook wel dat is, hey, goed verzonnen. <laughs> ja, maar daarna heb jij gewoon ook echt met de echte Koos Albers gezongen. Ja, dat klopt ja. Nou, ik ben begonnen als. Uh, ik heb... Ik was overgehaald ik Thuis deed ik allemaal voor de Spiegel En dan deed ik Koos Albers na Maar ik had eigenlijk nog een intentie in Om, om, om, om te mee te gaan optreden. Maar uh, op een gegeven moment werd ik gevraagd van, ja, Je moet eens in mijn Playbackshow meedoen hier in Kaatsheuvel hmm. Nou ik heb uh, een rolstoel gezocht En uh, compleet in een rolstoel act En Koos Albers gedaan En die, die, die show die won ik Oké okay. <laughs> ja, En op een gegeven moment uh, kwam daar dus een, een, een, Iemand van een voetbaltraining naar me toe En uh, ja we hebben volgende week een toernooi en dan willen wij echt wel van jou in de kantine hebben. Die als koos komt, Maar ja, daar vond ik eigenlijk allemaal niks. En ik denk, ja, kom nou. Maar ik was 14 jaar pas. Die, die man zijn zei: nou, maar dan krijg je 25 gulden. En ik denk, nee, <laughs> ja. Een halve Dat was meer dan een tractement. Maar kreeg jij met Hollander of niet, hè? Hey. Ja, zo is het. Misschien iets heel <laughs> leuks. Dat had ik met Im Marina altijd. Ik ja? heb één keer meegedaan als, als vrouw aan Inca Marina en toen werd ik ook heel vaak gevraagd, ik ken het verhaal. Ja, ja, ja, ik ja, ga het ook. me niet inbeelden. Toen kwam Koos een keer, want ik heb toen echt, uh, ik kreeg toen veel optredens. Ja. Mensen spraken erover van er uh, is iemand doet een rolstoel, alles en ik had dan die live cd bij, dus al applaus en alles op en dan praten we tussendoor en dat konden allemaal precies. Uh -huh. En toen kwam Koos een keer naar Kaatseuvel voor, voor een optreden. Uh -huh. en toen had ik hem een brief geschreven, ja, dat ik dus hier in Kaatseuvel de Kaatseuvelse coach genoemd werd. Uh -huh. En dat ik graag met hem een keer op het podium zou willen staan. En uh, toen, heb ik, uh, toen werd Jo uh, maar maar toen gebeld, die vrouw van Koos. Uh -huh. En uh, ja, die zei van, ja, is lijkt me hartstikke leuk om het te doen, maar je moet het dan wel live doen. En dat ja. heb ik nooit gedaan en ja, dat heb ik toen gedaan en dat ging hartstikke goed. Oké. Okay. En zo is het begonnen allemaal. Oké, okay, dus hmm. stonden jullie met twee, met twee rolstoelen op het podium? Nee, nee, ik heb, ik heb die rolstoel voor mij maar achterwege gelaten, <laughs> want ik wist natuurlijk niet uh, hoe hij daarop zou reageren, dus ik heb maar gewoon een uh, <laughs> ja, uh, ernaast gezeten. <laughs> ja, ik vroeg me dat al af, want dat is natuurlijk wel erg gevaarlijk. Ja, het is, dit, dit, dit was een beetje alsof ik ermee mee, mee spotte, maar dat deed ik dus echt niet. Dat was echt niet mijn bedoeling. Ja, ik, uh, ik trap er wel zo mee op, het was ik een beetje maar hier in de regio. En, uh, ja. Maar ja, ik heb toen gewoon met optreden zelf met coach Gewoon aan mijn horken naast u gezeten. gezeten. En uh, hij adviseerde mij om gewoon live te gaan zingen. En te stoppen met playback. En uh, zo is het balletje beetje gaan rollen. Ja, en zo zijn we twee singles en drie albums. En een uh, optreden waarbij je samen met Hazes gezongen hebt verder. Ja, ja klopt ja eventjes eventjes zo eventjes je hele carrière in één zin <laughs> ja, ja dat klopt dan zijn we al klaar hè? <laughs> ja, ja nou fijne avond nog ja dankjewel <laughs> nee <laughs> hey, uh, twee singles drie albums ja. welke singles heb je uitgebracht uh, de avond is nog jong en uh, alleen jij en, oh. en, de, en, en de albums die dat is, uh, ik heb eigenlijk vier ik heb, mijn eerste album was een live album ja ze dus kan niet echt een album noemen maar ja het was, het was wel een album maar uh, de echte officiële albums die dat is uh, anders geweest en alles en uh, en een beetje voor jou. Mm -hmm. Ja en met dan dat, dat laatste de laatste twee met echt uh, de meeste eigen nummers of een beetje voor jou staan nog twee covers op of drie en de rest allemaal uh, eigen nummers. Steven dus okay. Ton en, en de laatste album Man van Oké, dat zijn geen kleine namen. Nee. nee, nee. Onwijsgen. Hey, dus uh, er zit een single aan te komen. Ja, er, zit, er is pas een, uh, een single uitgekomen van mijn album. Uh, ik heb het al een jaar geweten. Die heeft uh, De Nans van mij opnieuw uitgebracht. Mm -hmm. En ik, uh, kom binnenkort kom ik met mijn eerste Engelstalige single. We zijn okay. benieuwd. Ja. wil okay. weer een, een beetje weer uh, wat anders proberen. Want uh, ja, er zijn er zoveel die allemaal Nederlandstalig brengen. En ik hou ook wel een beetje van een en rol. En dan hebben we een, uh, een liedje van. Uh, van de Tamara's van vroeger, die hebben een, een, liedje, een liedje van de Beatles en hebben ze in een rock-'roll jasje gestoken. Okay. En die ga ik hem weer opnieuw uitbrengen. Dus, uh, nou wel leuk. leuk. Dat, dat klinkt dus, dat klinkt erg goed. We horen het graag ja. tegen die tijd. Hou ons tuurlijk, op de hoogte. Want, uh, wij uh, swingen hier altijd graag de pan uit in onze studio. Vooral <laughs> oh, met rock'n'roll. Maar <laughs> dat dat gaat toch zeker lukken. Oké. Okay. Hé hey Rob, heb je verder nog plannen voor, voor de nabije toekomst? Wat echt uh, grote concerten? Of, uh... ja, ja, ik heb, ik heb hier uh, al half keer uh, mijn eigen concert gedaan. En dat, ik, dat deed ik eigenlijk elk jaar. Maar ik heb het afgelopen jaar heb ik het een keer overgeslaan. Mm -hmm. En uh, dat is mij eigenlijk niet goed bevallen te overslaan. Dus ik ga eind van het jaar ga ik gewoon weer... Uh, een concert houden hier uh, in Kaatsheuvel, in mijn eigen dorp. Ja. En uh, dat gaat altijd compleet met een live orkest. En uh, dat probeer ik altijd heel goed mijn best voor te doen, een grote avond van te maken. En uh, nou, tegen de tijd dat ik dat doe, dan laat ik het jullie weer weten. Oké, okay, nou dat is leuk, dan, leuk. Wij, dan komen, we eventjes, uh, komen we even bezoeken. Ja. Kort, een peltje drinken. Ja, een pilsje drinken. <laughs> <laughs> gaan we eerst een dagje naar de Efteling en komen we erbij. <laughs> ja, dat is ook goed. Is bedrijfsuitje, maar van bedrijfsuitje van Ja, zo is het. Hey, je noemde het net al, ik heb het altijd al geweten. Ik heb hem ja. opgesnocht en wij gaan hem hier live op de radio draaien. Oké. Okay. Ik wil je bedanken voor je tijd. Ik vond het een erg gezellig ja. gesprek. Ja, hartstikke bedankt jullie ook. Graag gedaan. En, uh... Houd, je ons de... met ja, dankjewel. Dankjewel. Houd ons op de hoogte van alles wat je gaat doen. En uh, we Doe proberen ik. je te blijven volgen. En waarschijnlijk gaan we je in de toekomst weer heel snel spreken. Doei, afgesproken. Ah, Oké, okay. okay. fijne oh. avond. Doei. Oké, okay, tot leven kan met jou niet mooier zijn. Voel me als herboren, ik kan weer alles aan. Mijn liefste mee, ik laat jou nooit meer gaan. Ja, yes, en, en een gezellige gast en uh, een leuk bedrijfsuitje straks in december. Ja, naar de Efteling. Naar de Efteling en uh, daarna naar het concert natuurlijk. Ja, dat lijkt me wel heel erg gezellig naar nou, Kaatsheuvel. Gezellig. Ja. En een hotelletje erbij. En dan, maar, ja, zullen we da, kijken of we ook nog wat luisteraars mee kunnen nemen? Dat is altijd gezellig natuurlijk. Ja, dan gaan we met onze luisteraars gezellig naar Kaatsheuvel. Met Heuvel. de lookalike Pamela Anderson. Nou ja, die hebben we Ja. gezellig. Ga van. nou eventjes. Ben jij nou echt zo'n mooie vrouw met grote borsten? Mooi blond lang haar? Geef je op via www.entertainmentforyou.tk of gewoon www.zfmzandvoort.nl Want we zijn op zoek naar de lookalike voor Willem Bart, hè? Ja, het ja, lijkt me erg leuk om dat voor elkaar te krijgen. Dat we hier een, een dikke vette rode Ferrari voor de deur hebben staan. En dat die even deze kant op komt. Wij gaan het regelen. Dus uh, ben jij zo iemand die daar een beetje in de buurt komt. Of uh, met een pruikje en een uh, paar sokken in de buurt komt. Dan kan dat natuurlijk ook een meldje even aan op zfmzandvoort.nl of uh, www.entertainmentforyou.tk. Uh, en we gaan naar ja, de... Ja, ik krijg een industriek. sms, jongens. Sorry, even nog. Ik krijg een sms. Jongens, waar blijft die mooie website... waar jullie een tijdje geleden over uh, <kwijnt> hebben verteld? Ja, <laughs> hij is weggegeven. Ja. <laughs> hij is gewoon weggegeven. Ik had hem besteld. En, uh, nou, en ik uh, kijk, ga entertainmentview.eu intikken... en uh, opeens is hij weg... Ja, dat is een beetje jammer. Dus zeker een heel mooie website gemaakt, maar binnenkort komt joh hoor. En via welk domein, dat hoort u snel. We gaan naar de enigstvlieg, Rudy. Ja, ja. Deze week hebben we een enigstvlieg van de popgroep die in 2004 de talentenjacht... We hadden, we hadden er eigenlijk net over. Popstars The Rivals won. De band bestaande uit Anno, Ashan, Mark en Nieuws... Uh, kwam met de nummer bigger Than Dead. Acht weken in de top 40 met één week op nummer 1. Ja, helaas een jaar na data stopte de band al uh, ja, met de samenwerking. Maar het leuke van het verhaal is, is dat ik... Uh, ja, er zat een jongen bij mij in de klas. Zijn vader die zat dus in de jury bij Popstars The Rifle. En werd dus later de manager van uh, deze band, Man To Be. Dus ik heb hier ook een singeltje. Ik laat het even aan jullie zien. Daar staat ja. dus de handtekening op van. Dus de manager, Daan van Rijsberg. Dus dat was, uh, ja, was heel leuk. leuk. Nou, leuk. Dus uh, ja, deze week is de ene vlieg Man To Be, Bigger Than That. Bye.